Op Zorgvliet in Amsterdam is Harry Moelis begraven. Er waren honderden mensen bij de ceremonie. Vanochtend werd het lichaam van de schrijver onder begeleiding van Jiddische muziek naar de stad Schouwburg gebracht. Daar namen familieleden en vrienden afscheid van hem. Na de plechtigheid werd het lichaam van Moelis met een boot naar de Amsteldijk gebracht. Daar vandaan werd de kist naar begraafplaats Zorgvliet gedragen. Harry Moelis overleed vorige week zaterdag op 83-jarige leeftijd. Bij Woerden heeft de politie drie inzittenden aangehouden... van een auto die op de A12 uit de bocht was gevlogen. De drie werden in de omgeving opgepakt. Bij het doorzoeken van de auto ontdekte de politie verdachte zaken. Wat daarmee wordt bedoeld is onduidelijk. De Explosieve Opruimingsdienst onderzoekt wat er precies in de auto zit. De A12 is bij Woerden in beide richtingen afgesloten. Er staan lange files in de richting van Utrecht en in de richting van Den Haag. In Duitsland hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd... tegen een transport met kernafval... Het protest verliep volgens de Duitse politie rustig. De politie kwam wel in actie omdat demonstranten de vermoedelijke route van het transport blokkeerden. De trein met kernafval vertrok gisteren uit Frankrijk. In Cannes werd het transport opgehouden. Daar hadden een paar betogers zich aan het spoor vastgeketend. Afgelopen nacht volgde de trein een andere route. Het is de bedoeling dat het nucleaire transport morgen aankomt bij het Noord-Duits plaatsje Gorleben. In Rusland is opnieuw een journalist het slachtoffer geworden van geweld. Het is de politiek journalist Oleg Kashin. Hij werd vannacht in Moskou zwaar mishandeld en ligt in coma in het ziekenhuis. Kashin schrijft in het Russische dagblad Commersant... geregeld over protesten van de oppositie. Zijn hoofdredacteur vermoedt dat dat de aanleiding was voor de mishandeling... omdat Kashin niet is beroofd. Het weer in de loop van de avond en op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden zon, in het zuiden bewolkt met kans op regen. Het wordt zo'n 9 graden. Dit was het NOS.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 Wat een plaat, mensen. Heerlijk, het blijft zo'n heerlijk nummer. Wax and ride between the eyes. We gaan. Naar... Goedemiddag, welkom bij het tweede uur Entertainment View hier op ZFM Zandvoort. Wat kunnen we in het tweede uur verwachten? Onder andere posten Henry, nieuws over Marco Borsato, René Vreuger, en een apart verhaal van de zwerver met een stinkend rijke vader. Maar dat zometeen, nu eerst Michael Jackson. Rock with you. After 27 years in South African jails, Nelson Mandela is a free man. Al 20 jaar. Live. Dit is 20 jaar FM. Van het vallen van de avond. Tot het einde van de nacht.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 I iOS En uit de schaduw. En daarvoor een plaatje uit 1979 alweer. Michael Jackson en Rock with you. Goed nieuws voor uh, René Vroger. Uh, want hij is in het zonnetje gezet door de gemeente Amsterdam. De zanger die in de hoofdstad werd geboren heeft het vrijdag het ereteken van verdiensten ontvangen. Uit de handen van een lokale burgemeester en wethouder Carolien Gelers. Je kunt de jongen uit de stad halen, maar de stad nooit uit de jongen. ...sprak Geels tijdens de uitreiking. Vroger die niet meer in zijn geboortestad woont... ...krijgt de onderscheiding voor zijn grote verdiensten... ...voor de stad Amsterdam. Deze eer viel hem eerder ten deel aan... ...onder andere andere Hazes... ...Mankenelis en Willy Alberti. De Vroger had zelf niet meteen door... ...wat de onderscheiding precies inhield. Tijdens een management uh, liet weten... ...dat hij tot ereburger van Amsterdam was benoemd. Dat is echter niet het geval... ...laat een woordvoerder uh, van de gemeente weten. Het is een misverstand... ...en is inmiddels uit de wereld verholpen... Vroger bevindt zich momenteel een rollercoaster, zoals hij zichzelf noemt. De zanger die, zich vrijdag, die vrijdag Abraham zag, kreeg tot de hele week veel aandacht. Dit vond ter ere van zijn 50ste verjaardag een concert plaats in het Koninklijk Theater Carré. Donderdag ontving hij een Live Team Archive Award. En vrijdag werd hij na zijn benoeming getrakteerd op een rondvaart door de Amsterdamse grachten. Marco Borsato is zijn eerste plaats alweer kwijt. Hij heeft na een week zijn hoge positie in de singletopronde alweer moeten afstaan. Zijn liedje Waterkant heeft plaats gemaakt voor nummer, Dux uh, nummer Duxas uh, van Barbers Streisand van Duxals. Ingewikkeld, hè. Het is echt een te gekke danceplaat. Borsato scoorde met Water zijn elfde nummer 1 hit op rij... ...en uh, zijn 16 nummer 1 hit in totaal. Daardoor raakte de Hagenese van O, o. Gerso de eerste plaats kwijt. Zij duikelen binnen twee weken van de eerste naar de 33ste plek. René Freugers, Ik heb je lief... ...een voorproefje van zijn nieuwe album dat volgend jaar verschijnt... ...komt binnen op nummer 7. In de album Top 100 moesten Nick en Simon de hoogste positie... ...na vier weken afstaan aan Jami Rai Kwaai. De Britse band komt met Rock Dust Light Star... ...het eerste album uh, sinds 2005 binnen op nummer 1. Het Creditsit album van Bon Jovi doet het ook erg goed. En die staat op nummer 3. Nou, laten we de single van Marco Borsato nog even gaan draaien hier bij Entertainment for You. Hij doet het dus nog steeds wel erg goed. staat nog steeds hoog in dit lijsten En door veel mensen nog steeds gewaardeerd. Daarom hier Marco Borsato met zijn single Waterkant. Loop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 En open je ogen in een ander land Waar we gewoon opnieuw beginnen Met z'n tweeën Want alles wat mij hier hield Wat mijn thuis was Al die tijd Alles wat ik nodig heb ben je? Laat het stormen laat het waaien we hebben een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 Marco Borsato een Waterkant hier bij ZFM Zandvoort. Het programma waar je nu luistert heet Entertainment For You. Een bericht over, een leuk bericht over Obama. In Amerika gaat het niet zo goed met zijn populariteit van de president. Maar in China is Obama helemaal hot. Hij is er namelijk te koop als opblaaspop. Nou heb ik een paar leuke, nooit grappigs opgezocht. De president van Amerika opblazen is nooit grappig. Blauw Obama is nooit grappig. En de populariteit van Obama nieuw leven inblazen. CFM. In 2010, al twintig 20 jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. CFM. my heart is true, she said. Stevie Wonder en Uptight, heerlijk natuurlijk. Heb je het gehoord van uh, die dakloze die een uh, stinkend rijke vader heeft? Want een 28-jarige dakloze man die van zijn veertiende een zwervend bestaan leidde, is achtergekomen wie zijn vader is. En in 1992 gestorven miljonair uit Bussum. Dat schrijft de Volkskrant. Jerry Winkler ging op zoek naar zijn vader toen hij ontdekte dat zijn moeder een affaire had gehad in die periode, dat hij werd verwekt. Jerry was jarenlang in verontstelling dat hij de zoon was van Johnny, de man van zijn moeder, waar, waarbij hij opgroeide. Groeide. Toen het na de overlijden van zijn moeder slechte ging tussen Jerry en zijn stiefvader, ging hij op zijn veertiende het huis uit. Hij raakte aan de drank en drugs, dealde en zwierf over straat. Toen hij, over, uh, toen hij begin dit jaar van zijn vader hoorde dat hij niet zijn echte zoon was, begon Jerry een zoektocht. Via Google kwam hij op een artikel over de miljonair Alfred Winkler. De bussemer werkte ten tijde van zijn uh, verwerking bij hetzelfde bedrijf als zijn moeder. En opvallend genoeg droegen ze dezelfde voornaam, Alfred. Na een uh, DNA-test bleek hij inderdaad het kindje te zijn van zijn steenrijke Winkler. Jerry heeft een leven radicaal omgegooid nu. Hij heeft een afstand gedaan van zijn oude achternaam en nu heet nu ook Winkler. Ook is hij geen zwerver meer en uh, wordt hij onderhoud door de stichting waarin zijn vader zijn geld naliet. De 28-jarige kan waarschijnlijk geen afspraak maken op de erfenis en nog wel een uh, apart verhaal een zonnescherm redt het uh, leven van een kind een uh, meisje van anderhalf jaar heeft het de wijze een val van de zevende verdieping van een gebouw overleefd het kindje uit parijs kwam precies op een zonnescherm van een café terecht waardoor ze weer een stukje omhoog stuiterde vervolgens kon het meisje door een voorbijganger worden opgevangen melden franse media de man die het meisje ontving een arts werd gewaarschuwd door dus zijn zoontje die het meisje zag vallen het meisje bleef gelukkig ongedeerd ter plaatse naar het ambulance, mede uh, ambulance dienst gestuurd. En ze is onderzocht, maar mankeert dus niks. Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de val uh, van het balkon op de zevende dieping is. Volgens de was het meisje op het moment van de val alleen met haar jongere zusje um, op het appartement van de zevende etage. Dat is toch wel, je gewoon gewoon overleefd. Dan heb je wel heel erg veel geluk. Dan dus zou je ook wel heel oud worden. Zo, laten we weer verder gaan met muziek. En dit is toch een heerlijk nummer. Evo Jack en Eva Siemens. En het nummer heet Take Over Control. We so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 Seal en Kiss from a rose. Zometeen hebben wij Popstar Henry hier in de uitzending, maar nu een plaat, jongens, een plaat. Op dit moment uh, de frontman van de Killers, een beetje saaie muziek. Gaan we toch nog even terug naar de tijd met de Killers en Somebody Told Me.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 That's what all the people say. You're riding high in April. You're shut down in May. I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top, mm, in June. I say that's life. And as funny as it may seem. Some people get their kicks Stomping on your dreams But I don't let it Let it get me down Cause this final world Keeps spinning round I've been a puppet A papa A pirate A poet A pine and a king I've been up and down And over But I know one thing Each time I find myself A flat on this face I pick myself up And get back in the race. That's how I have I can't deny it I thought I couldn't, baby This heart wasn't gonna buy it And if I didn't think it was worth one single try, one single try. I'd jump right on a big bird and then I'd fly I've been a puppet, a papa, a pirate, a poet, a prime and a king I've been up and down and over and Myself up and get back in the race. That's a lie. That's a and I can't deny it. And many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking, come here. Popstar Henry. Ja hoor, hij is er weer. Goedenavond, Henry. Ja, goedenavond jongens. Hoe is het daar? Bij ons gaat het uh, ja, heel erg goed eigenlijk. Ja, perfect. Een lekker dagje gehad, dus uh, hier gaat het prima. Hoe gaat het met jou? Ja, prima. Ik, bedoel, ik heb het lekker terug gehad vandaag, dus uh, ik zit nu weer in de, in de voetbalzaal. Oké. Okay. Uh, nou, het voetbal had veld, het veld ging niet door vandaag, want het was afgelast. <laughs> Oké, okay, ja, dat, uh, dat, ja, dat geloof je? ik best. <laughs> Daarom jongens. Maar ik heb in ieder geval weer het een aantal van jullie op uh, papier kunnen zetten. Oké, okay, leuk. Dus uh, ja, ik zal, ik, ik zal wel van, van spijt gaan denk ik hè? Ja, begin maar. Interessant. Ja, in ik ga dus even een keertje, niet met de voice of Holland. Wat dacht je daarvan? Dat lijkt me wel een heel goed plan, hè? daar hebben we al wel genoeg over gesproken. Ja, daar gaan we wel we even op terugkomen natuurlijk. Hè? Ja, we moeten wel eventjes, toch 3 miljoen kijkers weer hè. Ja, Oké, okay, ja. maar dat doen we zo meteen. Uh, inderdaad joh. Ja, in ieder geval, uh, ja, we terug uh, natuurlijk de begrafenis van uh, Harry Mullis uh, vandaag uh, op uh, de begraafplaats Zorifried in Amsterdam. Ja. Dus uh, ja, dat, dat zijn natuurlijk dingen die gaan ook gewoon door, maar uh, dat, dat is een stuk dat hoort bij het leven. Uh, dat is natuurlijk heel, even de bekendste schrijver die Nederland ooit heeft te hè? Ja, dat klopt. Het bekendste boek is, boek is toch wel de aanslag, hè? Ja, ja, ja, ja. Heb jij hem gelezen? Ik heb hem niet gelezen, eerlijk gezegd. Oké. Okay. Nou, dat kan natuurlijk. Ja, jij wel? Nee, nee, nee, nee, nee. Nou ja, ja ik kan wel eerlijk zeggen, ik ben er... Uh, ik, wij moesten hem een keer lezen op de basisschool, Dat was ik nog heel jong. Ja. Maar ik ben er naar drie bladzijden dus ben ik hem mee opgehouden. Dat zou kunnen natuurlijk. Maar misschien dat ik hem ooit nog ga lezen hoor, maar dat, uh, dat, dat zie ik vanzelf wel. Ja, dat denk ik ook wel. Hè. Goed, en, en dan natuurlijk het, uh, het goede nieuws dat de Rolling Stones die helemaal weer uh, terug zijn en op tour gaan zelfs. Ja, dat hoorde ik ja. Te gek. Dus het is echt onge ongekend eigenlijk in deze tijd. Dus uh, ja, ik zeg tegen uh, de jongens zelf op een bepaalde leeftijden dat je zegt, nou we gaan het een beetje rustig aan doen. Maar ze zijn er steeds van de genoeg om weer een wereldtoernooi uh, uh, te gaan doen. Ja. En uh, welke, welke steden ze allemaal aangenomen, dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar ik denk dat Amsterdam Arena er wel weer een beeld uh, uit zal maken. Lijkt mij zo. Dat, dat ja. zou wel te gek zijn, hè? Gewoon de Rolling Stones weer uh, in Nederland. Hoe oud, zijn, hoe, hoe, hoe oud zijn ze eigenlijk? Nou, die zijn al, de zijn voornamelijk dik in de 60. Hè. Ja, hè? volgens mij rond de 66 Mick Jagger en uh, Keith Richards. Nou, te gek. Ja, het is, het is werkelijk ongelooflijk, dus yep. uh, ik zeg, zeg maar wat dat betreft, uh, we kunnen er heel wat van ze verwachten, dus uh, ja. laten we even afwachten wat het allemaal gaat geven dan. En tegen die tijd dan, uh, weet iedereen natuurlijk uh, hoe het in elkaar steekt, hè? Ja, we zullen het allemaal wel uh, behoren. Ja, goed, hebben we hebben uh, ja de, de, de band Jurk. Ja. de ben van ja. Jeroen ja. van Koningsbrugge en Dennis van de Ven. Die hebben het voor het eerst een gouden plaat in ontvangst te nemen. Oh, wat goed. Ja, te gek hè. En meteen een ja. debuutalbum toch? Ja, ook okay. dat nog eens een keer. Dus eh, dat is een draadstal duo zoals weet. Wat ik inhoudt weet ik ook niet, maar. Ze hebben hier of een gouden plaat hebben ze uitgereikt gekregen tijdens het uitzien van Paul en Witte Man. Oké. En ze waren uh, ontzettend verrast en uh, ze hadden het nooit durven dromen en ze zijn ontzettend trots, beschrijven ze. Nou, leuk. En uh, ja, het leuke is natuurlijk dat uh, Jeroen van Koningsbrugge een, uh, laatst al een zilverkundige vizier, uh, ster in de wacht heeft gesteld. Oh, oh ja, tuurlijk. Dus uh, ja, de teamkaptor van Igaal van Holland was natuurlijk ontzettend verbijsterd over zijn winst. <laughs> ik, uh, ja, die, die genoemd geno favoriet, was Matthijs van Nieuwkerk natuurlijk. En, ja. En uh, die heeft hij allebei versvaren. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, dus een goede tijden voor uh, Jeroen van Koningsbrugge natuurlijk. Ja, absoluut. Zeker weten. Dus ik zeg wat, wat dat betreft uh, is hij nog heel veel bezig en daar gaan we graag even veel van horen. Ja, ja, zeker. Goed, dan heb ik natuurlijk hele leuke nieuws van uh, ja, de James Blunt en, uh, en de zangeres Chair. Oké. Okay. Die waren bij een, uh, een, een, een eventje dat georganiseerd werd door de ex-president van Amerika, van, uh, Bill Clinton. Oké. Okay. En uh, toen kwam de popper, die kwam naar uh, James Burn toe en die uh, complimenteerde hem met zijn, uh, met, met, met zijn werk en, uh, en het was blij dat, dat ze hem eigenlijk kwam ontmoeten. Maar ja, het leuke van het verhaal was dat vijf minuten later kwam ze daar toe en zei ze van, sorry, ik had iemand anders voor over, Je, ik heb me niet vergist. Oh, oh, oh, zeg dat dan toch niet? Oh. Ja, het is, is onverlegd, maar uh, ik kan me voorstellen <laughs> dat uh, dat hier iemand ontzettend breed was. En dat zal nog wel een staartje gaan krijgen, denk ik. Oh, oh. oh dat is wel heel erg. Nou, ja. Maar we wachten wel eens even af wat het gaat geven, denk ik. <laughs> uh, in ieder geval, ja, dan is uh, John de Moe uh, senior, die is natuurlijk blij dat hij nieuwe schoondochter erbij gaat krijgen. En de volgende van Bridget Maasland. Ja, ja, ja, ja. Johnny en uh, Bridget hebben natuurlijk uh, inderdaad nu toegegeven dat ze verliefd zijn op elkaar en dat ze spelletjes zijn. Ja, het is eigenlijk toegegeven. Eindelijk, ja, ja, ja. Eindelijk, waar. Ah, ja, en sommige um, Zo mooi wel in Den Haag staat gelijk toe, huh? Ja, dus hij, dus hij doet het goed, die Johnny. Ja. Claro. Maar uh, als je kijkt ook naar zijn ex, heeft hij toch wel een uh, kunstje die, uh, die ik niet heb, denk ik. Ja, goed jongens, iedereen heeft zijn kwaliteit. Oké. Ja, ja, ja, ja. Ja goed, en ja, ja jongens, ik kan het niet laten, maar we moeten natuurlijk ook op de Voice van Holland weer terugkomen, want uh, okay. we hebben het weer geflikt, want we hebben weer 2,9 miljoen mm kijkers uh, naar de buis weten te lokken. Ja, echt knap, hè ja. Ik moet zeggen, ik heb gisteren ook gekeken en het, uh, het niveau uh, wordt steeds hoger, want doordat die, door de battle, en daarna wat nou dus met de sing-off uh, die geplaatst gevonden heeft, aan elkaar te koppelen, wordt het er zeer amusant om naar te kijken. Ja, het was weer van hoog niveau, hè? Ja, en uh, ja. het was weer natuurlijk een singhof uh, met uh, Jennifer Eubank, de zus van... Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, wat, wat vind jij van haar? Uh, ja, je moet er een beetje doorheen kijken natuurlijk. Uh, ze heeft een ontzettend mooi, uh, mooi stemgeluid. Ja. Uh, het is wel vrij dun, zoals dat, zoals dat heet. Het is, het is vrij kwetsbaar. Maar uh, het is natuurlijk een geweldige zangeres, uh, absoluut. Uh, maar in het, in, het, in, het, in het softere genre. Het is geen overal zangeres wat je je overal, overal uh, kunt aantreffen. Nee. Maar uh, ze is natuurlijk wel goed. Laten we dat even vooropstellen. Ja, het is toch wel terecht dat ze door is, hè? Ja, absoluut. Want ze heeft natuurlijk wel iets aparts, hè? Ik vind dat ze wel een uitstraling heeft van een artiest, hè? Ja, ze heeft een hele mooie uitstraling. En daarnaast is het natuurlijk een hele mooie verhaal om te zien. Ja. En, uh, en ze kan ook wel echt, ze kan echt wel zingen hoor. Want ja. Het dus gisteren de zong. Het was zo kwetsbaar en zo. Uh, ja. Maar ze heeft een fantastisch zuiver en hartstikke mooi gedaan. Ik kreeg hier bijna kippen wel van hoor. Ja, ja, ja, terecht. Dus wat dat betreft vind ik het helemaal niet zo gek. Ja, daarnaast hebben we natuurlijk ook. Dat uh, hebben die zingen, dat was natuurlijk op een gegeven moment niet wisselijk. Want we zitten inderdaad met die Billy en Mario moesten opnemen. En uh, dat waren de coaches van Nick en Simon. En ze waren er iedereen over eens dat, uh, dat, dat Jennifer door moest inderdaad. Ja, en dan hebben we natuurlijk uh, Maaike van de Veer die door is. Ja, die moest het opnemen tegen Robert uh, Oelers. Ja, klopt. Da daar gaat Jonathan het wel een beetje moeilijk mee. Ja, goed. Dat, ja, ik vond ze allebei niet echt sterk, maar ik vind dat Maaike wel de beste was uh, van, van de twee, hoor. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja. Ja goed, en dan had je natuurlijk Kiki Vermeulen, dat was dat, uh, dat, dat uh, die leuke meid, weet Dat is gewoon een heel, heel, hele leuke uitstraling. Ja. is dus wel even tegen Laurie. En ik vind dat Kiki, die, die heeft gewoon verdiend gewonnen. Het is een ontzettend goede zangeres, een hele grappige uitstraling heeft ze, maar die is toch wel goed hoor, daar verwacht ik er best wel veel van. Dat is zeker goed, ze is een beetje rock roll hè? Ja, dat vond ik ook. Ja. En ik, ik was, was er eigenlijk een beetje van verbaasd uh, dat zij uh, in de single stopt eigenlijk. Ja, dat is. Ik weet. Ja, dat was nog een optreden, nog een zinger. Of dacht ik ook van waarom doen jullie hun nou? Maar um, misschien willen ze extra, extra zekerheid of zo. Ik heb geen idee. Ik denk ja. okay. ja, dat het te maken heeft dat het toch wel twee zangers of zangeressen zijn. die veel op elkaar lijken qua zanger. zingen En qua uitstraling, Dus dat daar een beetje mee te maken heeft. Oké. Ja, dat zou ook kunnen, ja. Ja, goed. jongens, ik zei dat was het voor mij zo'n beetje. Want ik moet aan de slag hier. Oké, okay, ja. Dus ik ben, ik ben de coach van het uh, zaterdagboekteam waar we zo in speelt. Oh, Oké. Okay. <laughs> nou, wel winnen hè, dan. Okay. Ja, zeker weten. Ik verwacht echt we een, overwinning. <laughs> een overwinning. Ze <laughs> dus moeten vandaag tegen de tweede en het staat onderaan, dus we gaan wel winnen vandaag. Oh, Oké, okay. nou, ik hoop het voor je, Henry. Ik wens je een, een, een fijn weekend. Ja, ik vind je ook. En iedereen thuis ook natuurlijk. En uh, ja, dat het nog een beetje droog mag blijven, want hier regent het weer flink. Ja. Dus, uh, ja, ja hebben Ja, dat wordt het langs op de winter. Laat ik eerlijk zijn, hè. Oké, okay, nou, Henry, dankjewel je wel, Graag gedaan. Tot volgende week. Tot volgende week. Doei, doei. Doei. Het is rond de 15 maanden geleden dat deze plaat uitkwam. En uh, rond deze tijd was het toch wel op zijn hoogtepunt. Anouk en 3 days in a row. En uh, ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van uh, deze uitzending van Entertainment for You. Bedankt voor het luisteren. En uh, Roy is er volgende week natuurlijk ook weer. Met uh, Pops Henry is natuurlijk, uh, gaan we natuurlijk bellen. En uh, voor de rest... Wat je ook gaat doen, een uh, fijn weekend. Uh, als je lekker uitgaat, uh, ga lekker los. Laat je helemaal gaan. Of wil je juist relaxen thuis op de bank? Kan ook. Nou, veel succes ermee. En uh, volgende week ben ik er ook weer. Uh, en we eindigen met Justice en Simeon. And because we ah, ja, friend. Tot volgende week. Bye.